Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NWS op 3. Een deel van de inwoners van Kiev durft weer terug te komen. Nu de, nu de Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit de gebieden rond Kiev... komt een deel van de inwoners weer terug, zegt verslaggever David Jan Kofra. Het is nog wel stil op straat en dat komt vooral omdat heel veel mensen... naar schatting de helft van de bevolking is gevlucht vanwege, die, vanwege dat beleg. Hoewel er nu wel uh, geluiden en, en, en uh, aanwijzingen zijn... dat mensen zo langzamerhand terugkomen uh, naar, hun, naar hun huis en naar hun stad. In de stad wordt nu ongeveer een week niet meer gevochten. De opwarming van de aarde is nog te beperken tot anderhalve graad... maar dan moet er snel op grote schaal actie worden ondernomen mogelijk met meer zonne- en windenergie, staat in een VN-rapport. En ook moet er een einde komen aan ontbossing. De CO2-uitstoot steeg niet eerder zo hard als in de afgelopen tien jaar. Hoewel de toename nu wel wat afvlakt. Ook Frankrijk gaat Russische diplomaten uit het land zetten. Eerder vandaag maakte Duitsland bekend dat ze gaan doen. Het gaat in beide landen om tientallen Russen. Het heeft te maken met de beelden vanuit Butsja bij Kiev, waar honderden burgers zijn gedood. Oekraïne zegt dat Russische militairen dat hebben gedaan. In Nederland zijn de eerste scholen geopend, speciaal voor Oekraïnse leerlingen. Dat zorgt wel voor extra druk op het onderwijs, want er was natuurlijk al een personeelstekort, zeggen ze bij de Oekraïneschool in Arnhem. Dus we hebben mensen gevonden die uh, extra willen werken en mensen die uh, bijvoorbeeld gepensioneerd zijn of hier en daar een dagje over hebben. Zoals Celesta na een aantal jaren roosters maken, staat ze vanaf morgen weer voor de klas als docent Nederlands. Ja, het is eigenlijk een gevoel waar, je, waar, je, waar mijn hart ligt. Uh, het, het, het Nederlands, de cultuur overbrengen en vooral ook een veilige plek voor deze leerlingen creëren. Naast Nederlands en Engels zijn er ook lessen waarin extra aandacht is voor de emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het weer, het regent en ook vanavond vannacht en morgen blijft dat het doen. Morgen tussen de 10 en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 ik even de thee uh, aan iemand aanreiken En dan krijg je dus het moment dat de, dat de plaat afloopt. Uh, goed, we zijn in het uh, tweede uur. Uh, de Gumbo Kings hoorde je net. Met Changes Somehow. Uh, dat is een nieuwe single, want die komt morgen uit. En wij mogen hem al uh, draaien. Dus dat uh, gaat helemaal uh, goed komen. Maar we hebben natuurlijk ook uh, live muziek, dus ik uh, zou bijna willen vragen, V zou je deze kant op willen komen? Want uh, je pakt er nou net uh, de gitaar erbij, maar... Dat is nog net niet helemaal de bedoeling. Dus, dus euh, ja, die, die microfoon. Ja, we hebben er daar een, een paar spreekmicrofoons. Ja, die mag je pakken. Dat is heel goed. Dus die, die, die mag je uh, nemen. Okay. Um, want uh, we hebben je vandaag uh, te gasten hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Yeah. Um, maar het is, uh, ja. Maar we hebben wel wat uh, aandacht besteed aan jouw uh, muziek. Dacht ik. Ik ja? geloof aan het eind van ja, vorig jaar uh, hebben, we, hebben we dat uh, gedaan met een verslag uh, in de Oosterkerk, geloof ja, ik, in uh, Amsterdam. Ja. Uh, was Summer. dat eigenlijk een beetje de voorschot uh, van, van iets uh, wat je uh, met deze EP ging, uh, ging doen? Ja, dat was eigenlijk de pre-release van mijn uh, eerste EP. We hebben voor, ik heb de EP kunnen opnemen dankzij uh, donateurs van een crowdfunding. Ah. En uh, ik was er al een tijdje mee bezig. Dus het was een soort van inkijkje van het proces. We hebben wat dingen laten zien van hoe, hoe we het allemaal hebben gemaakt. Ik heb een, een, een kleine ja, luisterexpositie gemaakt door uh -huh. de kerk heen. En daarna hebben we een uh, concert gegeven met strijkers en band. Dat was echt helemaal te gek. Ja, past dit ook? Want de, ik heb de EP natuurlijk uh, meerdere malen beluisterd... En ja, uh, sterker nog, ik heb je er zelfs mee gecomplimenteerd omdat ik helemaal uh, gek werd van dat, uh, van dat enge nieuws wat er, uh, wat er in de wereld uh, werd uitgestrooid. Nou, ik heb gewoon gevlucht uh, in de EP en ik denk, ach, wat heerlijk is dat dan toch. Dat je dan op een gegeven moment gewoon nog iets, uh, um, uh, even een bepaalde vorm van rust uh, kunt, uh, kunt vinden. Uh, ja, dat heb ik dus uh, gedaan. Maar uh, past dit ook bij je? Is kleinkunst nou iets uh, wat bij jou past? of? Is dit, uh, of is dat dan geen klein kunst? Uh, wat ik hier mag noemen. Want het klinkt um, iets voor theaters. Nou, uh, ik denk... Ik, ik, ik maak wat ik maak. En dan uh, kijken waar het uh, goed ontvangen wordt. Mm. Ik denk wel dat ik niet voor niks... Um, graag op theaterfestivals of in theater speel. Uh, omdat ik daar um, een goede connectie kan voelen met het publiek. Ze zitten dichtbij. Mm. Uh, en er wordt uh, goed geluisterd. Maar goed... Ja, op elke plek, elke plek geeft u weer wat anders. Dus ik, ik, ik hoef daar niet in alleen specifiek daarin te denken. Nee. Voor, voor mijn part eigenlijk, ja. nee. Uh, Nederlandstalig? Ja. Altijd al geweest? Nee, nee, nee. Dat is uh, gekomen eigenlijk in, ik denk, 2016 of zo. Toen ben ik en veel meer het Nederlandse landschap gaan waarderen. En ik moest mezelf wat beter leren uitdrukken. Ik, ik kropte heel snel mijn gevoelens op. En mm. ik ben wat meer gaan leren me beter te gaan uitdrukken in woorden. En uh, beter te communiceren naar uh, mijn omgeving. Mm. En uh, dat was in het Nederlands. En toen ben ik eigenlijk direct ook met Nederlandstalige nummers begonnen. Omdat mm. ik uh, van die taal meer ging houden eigenlijk. Ja. En de mysterie daarvan wilde opzoeken. Dat vond ik geweldig. Ja. ja. Uh, en dat is uh, uitgemond uh, in, in deze EP. Ja, dat klopt. Even nog voor de mensen, hoe heet de EP? De EP heet Vanaf hier. Oh ja. Uh, nou ja, Vanaf hier. We gaan, het, uh, we gaan zo uh, denk ik ook een aantal nummers uh, daarvan horen. Klopt, zeker. Uh, want, ik, uh, want ik ga ervan uit dat, dat we er zes uh, doen vanavond. In blokjes van drie. Dus dat uh, weten de mensen dan ook thuis. Um, ja, je bent niet de enige Nederlandstalige uh, die vanavond nog aan het woord komt. Want uh, we hebben Milou Mignon straks ook nog aan het telefoon... die ook iets gaat vertellen over haar werk. Zover is het nog niet. Uh, dank voor zover. We gaan je straks uh, erbij halen als het gaat om, uh, om de muziek. Maar eerst uh, nog even wat anders. Want ja, uh, de muziek is uh, behoorlijk uh, uitgebreid. Of tenminste, uh, er is uh, behoorlijk wat uitgebracht, dat moet ik zeggen. En een van de singles die ook weer uh, door Three Point Landing is uitgebracht, is dit nieuwe werkje van ze, nummer dat heet The Leap. En ze hebben niet zo lang geleden de eerste voorronde van de Robda Award gewonnen. Dus die finale plaats die zit op de 17 april in de knip. De Leap van uh, niemand minder dan de Polyframes. Ik vind hem zelfs uh, heel erg radiovriendelijk, Want ze willen nog wel eens een beetje stevig uit de hoek komen. Wat, uh, wat dat er gaat. En uh, dit uh, is ook een van de singles die straks terug te vinden is op Shadow Work. Want dat is het, uh, het, het verhaal wat ze uh, naar buiten gaan brengen. Maar inmiddels is het uh, bijna kwart over acht. En dat uh, betekent dat we gaan luisteren. En kijken, want we zitten ook op YouTube en op de tv. Jazeker op SIGO Kanaal 40 en op KPN 1367. Maar dat geldt alleen als je hier in de buurt uh, zit. Uh, kun je het allemaal volgen op uh, de tv. Uh, we gaan luisteren naar Fee, uh, want die gaat een aantal nummers spelen. Ik uh, zou bijna zeggen, met welke begin je? Onderweg. De zon verlicht mijn weg in de kou. De zon verlicht mijn weg in de kou. De zon verlicht mijn weg in de kou en ik fiets door. Ik fiets door. Ik wil niet meer binnen zitten. Ik word gek van de drukte. Ik wil weg om mijn geest te ontvluchten. Naar de kern, naar de rust, naar de ruimte. Op zoek naar lucht en vind haar buiten. Ik ga de gang uit, doe de deur dicht. Kijk de zon in, wordt verlicht met elke trap die ik verricht. Ik tril nog na, maar maak dat ik wegkom. Ik hoor ze nog roepen, maar draai snel de hoek om. Volg het pad door de bomen die de hemel dichten. Omarme. En laat me, ik ga door de stroom en verstop me in duistere wolken waar licht zich niet laat zien. Zo blijf ik maar fietsen, laat me inspireren, zodat als ik terug ben iets nieuws kan ontstaan. Iets nieuws kan ontstaan. De zon verlicht mijn weg in de kou. De zon verlicht mijn weg. Hij pakt vast wat ik ruist in me en helpt me om langer hierbij stil te staan. Bij schoonheid en liefde wil me geborgen voelen terwijl ik tijd zijn gang laat gaan. Ik vraag me af wanneer ik klaar ben met zoeken. Er is niets wat ik daarmee bereik. Mijn hart komt dichterbij en vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in die toekomst waar ieder een kans krijgt. Dromen komt nu weer aan de orde. Mijn hoofd staat vol, maar jij je leegt het voor me. Dus blijf ik maar fietsen zodat er iets nieuws. Can on De lucht snuif ik op, want ik leef. Ik ben onderweg naar morgen. Met dezelfde zorgen, maar het geeft niet. Je bent dicht bij me en je doet niets. Maar geef me ruimte om te zijn. En ik geef me aan je over. Ja, we moeten altijd opletten dat er nog iets niet nakomt. Hè? Dan zitten we op een gegeven moment bij het einde van het liedje een beetje te klaffen. En dat is ook niet de bedoeling. Onderweg was dat, hè, toch? Ja, ja helemaal goed. Het volgende nummer, Vee. Uh, Het volgende nummer heet Vanaf hier en zo heet ook mijn debuut, EP. Ja. Vanaf hier. Speelt de stilte met me? Kom ik los van steen en aarde? Zullen stappen mij niet dragen? Vannacht Vanaf hier, graaf ik lange tunnels, die beschermen en bewaren, laat me los, ik hou me staande. Ik langzaam in het water. Toen. En weer krijg ik het uh, weer. Met zo'n strot krijg ik het weer. Ja, ja, ja, het is, het is zo'n weergeloos mooi nummer is dit. Uh, dank je, dank je dus, Ja, uh, jij, uh, jij natuurlijk ook. Want uh, daar doen we het uh, uiteindelijk voor. Vee uh, was dat. Straks uh, gaan we er nog, uh, nog een aantal uh, nummers uh, van horen. Maar eerst Nederlandstalig. Want het uh, voert de boventoon in uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf uh, vandaag.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 Het leven door lijkt te gaan. Terwijl alles wat ik ken niet meer bestaat. Vreemd hoe de mensen niet lijken te weten. Als je niet weet waarheen je gaat. De single van Kafka was dat met de wereld wiebelt. Uh, ja, het wiebelde bij mij ook een beetje onder, onder mijn voeten. Want ik moest uh, wel weer even opletten van... Ho, ho, uh, gaat het allemaal goed met de telefonische gesprekken... die we in de planning hebben staan? Maar... Het is er toch weer gelukt. Ik zit met een beetje zweetroppels op mijn voorhoofd. Wat, uh, wat ze allemaal niet bedenken, die muzikanten. Maar goed, uh, Milou, Mignon, die hebben we aan de telefoon. Want uh, we gaan met haar praten over de EP die ze nog uh, uh, officieel gaat uh, presenteren op 15 mei. Onder de Sterren heet die, die EP. En we hebben het er ook aan de telefoon. Goedenavond, uh, Milou. Goedenavond. Ja, want uh, het klopt, hè, wat ik uh, hier heb uh, verteld. Het klopt helemaal. Ja. ja, zeker. Ook, ja, uh, ja. ja. Met het sleutel in je voorhoofd. dat heeft natuurlijk alles te maken met, dit, met deze storm buiten. De uh, oh. bereik. Maar gelukkig uh, is dat helemaal gelukt. Ja. Uh, uh, Zit jij in de sneeuwstorm? Is het uh, voor jou code <laughs> geel, code oranje? Of, uh... Nee. Nee, ik ben weer helemaal veilig uh, binnen. dus ah, uh, oké. Okay, okay. um, ja, ja, dat is altijd wel fijn. Uh, want als ik uh, hoor, uh, Maart Roet zo'n staart en Apriletje uh, doet... Uh, Apriletje zo zoet heeft ook wel eens witte hoed, om maar even een paar van die uh, leuke termen er doorheen te gooien. Maar, um, ja, je, je doet iets uh, heel bijzonders, want voordat jij um, de EP Onder de Sterren um, uh, uit hebt uh, gebracht, heb je ook, uh, net als Vee, ook een soort pre-release gedaan, in de half 25, als ik het wel heb. Klopt, ja, klopt. We hebben daar een heel bijzonder podium met een, een ronddraaiend podium in dat, Met ja. er omheen allemaal uh, cabines waarvan je uh, het concert kan beleven. Ja. En het was een heel bijzonder op de soort pre-party. Ja, pre -party. ja uh, uh, vertel eens even, want uh, jou, j, jij brengt, brengt ook Nederlandstalig uh, werk. Maar dat verschilt toch wel een klein beetje met wat, uh, wat Vee vanavond hier bij ons uh, brengt. Uh, bij jou zit er uh, nog, uh, nog uh, een, een beetje een soort van ruw randje, vind ik uh, eerlijk gezegd, er een beetje aan. Want zit... dat, uh, dat, dat kan ik me goed voorstellen, dat je dat zo uh, helemaal afhankelijk van welk nummer je opzet. Ja, ja, want uh, ik, uh, ik heb de EP uh, ook, uh, hij is al uh, te beluisteren op Spotify, dat, uh, dat zeg ik er ook even bij. Um, dus er, zit, er zit iets uh, tussen. Uh, uh, ja, ik ben even kwijt uh, welk nummer dat, uh, dat is. Maar dan, dan, dan, dan, dan, dat is haast Ja, nou, dat, dat, dat ergens. Maar een van die, uh, ja. een van die nummers daar uh, zit je op een gegeven moment ook echt. Uh, en je laat ook woordkunstenaars een beetje ook aan het woord, heb ik het idee. Uh, dat heb ik ook uh, begrepen uit het hele verhaal. Klopt, hè? Dat klopt inderdaad. We hebben een, van het album, of de EP, hebben we ook een audiotour gemaakt. Die reist van dorp naar stad en van park naar uh, winkelcentrum. Mm. Waarin je uh, met een plattegrond een wandeling kunt lopen en op zoek kunt gaan naar zeven sterren van onder de sterren. Waarin in elke ster een QR-code staat die je leidt naar een woordkunstenaar. En dat kan, dat is uh, bijvoorbeeld um, columniste Corine Kolen en rapper Benjamin Froh. En, uh, maar ook dichters en, uh, en acteurs die elk lied uh, inleiden met ja. een tekst door hen. Ja, want um, ja, hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen om dat op zo'n manier uh, te doen? Hmm, ik zat samen met twee hele bijzondere beeldend kunstenaressen... Marina Pronk en Sabrina Tachi. Ja. En zij wonen uh, ook in de regio Noord-Holland... en um, hebben een hele bijzondere uh, symbiose in hun werk samen. Dus, uh, Marina die is, uh, uh, die maakt uh, beelden en fotografie en Sabrina die schildert. Mm. En hun werk die sloot zo mooi aan bij de nummers die ik had geschreven... Dat we dachten van, oh we moeten dan samen een, een, een, een soort cadeautje geven aan, aan mensen in, in onze omgeving. Dus hoe, kunnen we, hoe kunnen we onze krachten bundelen in de vorm van iets moois wat, wat hoop kan bieden of wat een grappig verhaal kan zijn op weg van, van je werk van A naar B. Ja, want zo zijn we dus uh, tot uh, dit idee gekomen. Ja, want uh, ja, laten we even wel zijn. Want jij uh, hebt dat, uh, dat optreden, die pre-release eigenlijk uh, nog in de in de tijd nog uh, gedaan... Uh, toen we nog uh, helemaal niet zeker waren... of we nog überhaupt open uh, konden gaan. Uh, het, uh, was, uh, dan uh, was het weer uh, hollen... en dan was het weer stilstaan. en uh, Dan werd er weer een uh, lockdown... Uh, werd er weer ingevoerd. Uh, uh, Huppeté. Uh, dan mochten we weer helemaal niks. Mochten we alleen maar weer op ons krent zitten... en naar de tv kijken. Uh, maar uh, daar, daar, heb jij, uh, ja, daar ben jij ook... mee, mee bezig geweest. Uh, om dat een beetje volgens mij ook... Uh, ja, erin okay. te verwerken, hè, denk ik... Ja. Zeker, zeker. Ja. En ook een manier te vinden waarop, waarop muziek toch een soort platform kan vinden. Want ja. al, die, al die muzikale creaties die maar steeds... Ja, waarvan het gevoel van... Oh, ze kunnen niet naar buiten, want ze kunnen ze niet live bij de mensen brengen. Ja. Dat, dat doet toch iets met je artistieke flow. Van, ja. En dat moet er gewoon uit, alles wat je creëert. En om iets ja, voor twee jaar in de kast te liggen, dat, dat voelt heel onnatuurlijk. Dus daarom kwamen we op deze... Uitingsvorm ja. um, ook. Hoe, hoe, hoe belangrijk is dit uh, nu... Uh, dat we weer met z'n allen... Naar een, uh, ja, naar een ruimte kunnen gaan? Uh, naar een theater of, of wat dan ook? Ach ja, ik denk dat het... zo belangrijk is om meer... weer ons hele lichaam te voelen ook. Dat je, dat, je gewoon, dat je gewoon... je kan dansen... en dat je het zweet op je lichaam kan voelen. Of dat je mensen weer kan knuffelen... en kan aanraken. En dat je een performer voelt, dat je hem voelt spelen en ook de imperfectie ervan, van iemands verhaal of iets uh -huh. wat in het moment ontstaat, wat echt, wat iedere performer kent. Is die, dat is die magie en dat is waarom we het allemaal doen. En waarom we komen kijken naar, naar muziek. En, ja, want, en zo, want, je, want je noemde het uh, uh, zeg maar. Uh, de nieuwe single is de, die we straks gaan horen... is een vertrekpunt voor de EP eigenlijk. Dat is een beetje het, maar het heeft ook te maken met een vorm... wat je net zelf ook zegt. Huidhonger, dierlijk verlangen. Dat is, zo, zo kreeg ik het ook ja, in de mailbox aangereikt door jou. Ja, zeker. Ja? Um, ja, ja. Uh, ben jij ook een mensenmens? Wat betekent dat? Nou, dat je van mensen houdt... en dat je ook iets uh, wil, uh, yes. wat, wat, wat, dat er iets is uh, wat, wat jou aantrekt. Uh, nou ja, dat is een bijzonder mens en uh, noem maar op. Zoiets, dat bedoel ik. Mensen zijn ja, allemaal... De, uh, de reden waarom ik maak is wel, is toch, is wel een hele grote drijfveer om mensen te verbinden. Of om mensen te bewegen, mm -hmm. inclusief mezelf. En verbinden vanuit verschillende kunstdisciplines. Maar ook verschillende afkomsten en leeftijden. En, om echt door middel van kunst of muziek of hoe je het dan ook noemt, een plek te creëren in, door middel van de verbeeldingskracht of door middel van, ja, van dat, dat abstracte gevoel wat muziek creëert. Ja. En op, op, op die plek zijn we gewoon allemaal, begrijp, begrijpen we elkaar. Ja. En, en dat is... Dat is als dat een mensenmens mens is, dan ben ik er zeker één. Ja, nou ja, goed. Uh, voor mij is het een uh, mensenmens is iemand die altijd uh, geïnteresseerd is in het verhaal van wat, uh, wat zit er achter die persoon. Dat, mm, dat bedoel ik er eigenlijk uh, min of meer ja, mee te zeker. vertellen. Um, goed. Uh, het, uh, de single heet uh, lijstje. Um, ja, moeten we er nog iets over vertellen? Of, of mm. zullen we of zullen we hem gewoon laten horen? Laten we dat doen, want het is wel een verhaal op zich, denk ik. Ja, um, Milou Million met het uh, nummer Lijstje... wat terug te vinden is op de EP Onder de Sterren. Ouderzijds achter Burg woont een man.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 En hij heeft ze niet. Heb jij die vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen. Heb jij die vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen. Omhuld door lavendel, oude oh, de toilet. Een rood-zwarte streef op zijn wangen. Met onder zijn armen een schep net geklemd Gebrand om zijn liefste te vangen Nooit eerder heeft iemand een vlinder getemd Want zal ze naar iemand van zijn aard verlangen Zie je hoe ze vlak boven rood, verlichte straten Opstijgt om niet met die Engelsman te hoeven praten jij oh, yeah, niet, nee, de man is tover En hij is een kind. Heb juist ze vliegen, ze ze vliegen, zie ze vliegen? Heb juist ze vliegen, ze ze vliegen, zie ze vliegen? Heb juist die vliegen, ze ze vliegen, ze ze vliegen? Zie ze vliegen, zie ze vliegen. Leest hij haar vooruit een zee? Het duurt niet lang, verbleekt is haar kleur. Want naast haar zijn nieuw protegeur. Teder aan geborgenheid wat iedere vrouw bevoudt. Ja, zelfs een vlinder zoekt een rustplaats. Als de... was dit van Milou Mion. En uh, de officiële release van uh, de EP is op 15 mei... en heet Onder de Sterren. Terug naar V. Dan is de vraag. Uh, met welke begin je? Overtocht. Hier te gaan, hier te willen staan Vol te gaan voor wat ademt, wat binnen speelt, ik sta aan Naar het diepste wat ik bemin, steek ik over Dat wat leeft mij het meeste beweegt, geeft me over deze overtocht open ik mijn ogen en laat me vallen. Met oh... Even het uh, stukje erbij uh, gepakt. Uh, wat uh, wij zelf op onze eigen website hebben gezet: www.altfm.nl Ja, kijk even Marcus aan, want die heeft, uh, dat is een beetje de architect ook uh, van die website uh, geweest. Um, ik heb er iets over gezegd. Een ontroerend nummer is overtocht. Eigenlijk zit hier alles in als je iets wil ondernemen. want daar gaat het niet zonder slag of stoot. Ik denk wel dat ik dat wel uh, aardig heb samengevat. Hè? Ja, je knikt ook. Dus, ja. um, en het is ook een metaforisch om hier een schip voor te gebruiken. Dus dat, ja, ik, voel, ik zit als het ware in mijn verbeelding... dat ik ook inderdaad uh, met, uh, met de golven waar je op, uh, op vaart... Uh, ja, in dat en, dat op het, en het leuke is ook... Uh, het was op, we ontstaan op, op een pontje naar Amsterdam-Noord. Oh, dus, uh, ja. Schip, <laughs> Ja, ja, ja. Dat, ik, ik ken die, uh, die, die, die, die bootjes die van het centraal naar de andere kant uh, gaan. Yes. Um, goed, we hebben er nog eentje die we nog uh, moeten laten horen. En ik weet niet uh, welke jij nog uh, in de aanbieding hebt. Het is uh, alles wat ik had verwacht. Ah, die staat ook op deze EP. Zeker. Vanaf hier. I'm so Voor zover, dat was uh, V Andermaal van, uh, het, uh, van de EP. Vanaf hier, we hebben er nog uh, een aantal die we nog uh, kunnen laten horen. Zoals deze, deze van Lorena en de Tijd uh, van uh, het album Open Sea. Het nummer heet Mayfair. Een aantal weken geleden heeft Lorena ook tekst en uitleg gegeven over dit verhaal over OpenSea. Want dat is het album wat ze heeft gemaakt. Daar heeft ze een aantal mensen in haar band zitten die toch ook bepalend zijn geweest voor het geluid van deze Open Sea. Um, daarmee zijn we aan het eind een beetje gekomen van dit tweede uur want we hebben zo dadelijk hebben we er nog een, en nog een uur en daarin zit nog steeds een blok van vee in, die, die gaan we straks uh, horen, maar uh, we gaan ook uh, vooruitkijken naar uh, morgen met uh, Francis Blake. maar er zit nog meer Volendams materiaal in, jazeker want er is nog een band die zich heeft aangediend. En je was ook afgelopen maandag bij onze vrienden van de lokale omroep van Volendam te horen. Namelijk Lorem Ipsum. En die gaan we straks ook nog uh, spreken in het, uh, in het volgende uur. Maar zover is het nog niet. Dit is een hele mooie van deze Francis Album Blake die morgen dus te horen zal zijn in de piers. En is één van de singles van het album Passages. and more is not the answer.